7 uur. Waterbalgemoed met het NS Journaal. Veel instanties weten vlak voordat het boerkaaverbod ingaat, nog niet of en zo ja, hoe ze dit verbod gaan handhaven, meldt nieuwsuur. Over twee weken gaat het verbod in op alle gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer, het onderwijs, de zorg en overheidsgebouwen. Het geldt naast de boerka bijvoorbeeld ook voor de bivakmuts. Instanties hoeven niet te handhaven op de nieuwe wet en de politie gaat niet actief controleren. Onder meer OV-bedrijven en ziekenhuizen zeggen al dat ze niet van plan zijn om mensen met een boerka weg te sturen. De premier van Kosovo is onverwachts opgestapt, omdat het Kosovo-tribunaal in Den Haag hem als verdachte zou willen horen over de oorlog in het land eind jaren 90. Premier Haradinaj was toen commandant van het bevrijdingsleger dat Kosovo onafhankelijk wilde maken van Servië. Hij zegt dat hij niet tegelijkertijd premier en verdachte kan zijn en heeft de president daarom om nieuwe verkiezingen gevraagd. Het Kosovo-tribunaal onderzoekt of leden van het bevrijdingsleger... zich schuldig hebben gemaakt aan moord, ontvoering en seksueel geweld. Niet alleen de NAM, maar ook de Nederlandse staat... is verantwoordelijk voor de aardbevingsschade in Groningen. De Hoge Raad heeft dat bepaald... na vragen van de rechtbank Noord-Nederland. Die behandelt een zaak van een Gronings echtpaar... dat ook de staat aansprakelijk heeft gesteld voor de schade aan hun huis. De rechtbank moet nu bepalen in welke mate de staat verantwoordelijk is. In de Tour de France heeft gele truidager Julien Alaphilippe... de individuele tijdrit in Po op zijn naam gezet. De Brit Geraint Thomas werd tweede op 14 seconden. De Belg Thomas de Gent derde op 36 seconden. De Nederlander Steven Kruiswijk van Jumbo-Visma eindigde als vierde. Hij staat nu derde in het algemeen klassement. Het weer, de bewolking neemt toe vanavond. In het westen kan wat regen vallen. Morgen flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Vooral in het oosten ook wat zon.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 Doe eens lief, dankjewel namens de OV-medewerkers en sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zandvoort. En Zand, Zand, is Dit is de zomer van ZFM. Met nu het weekend in. TV wie dit argent die dépense, wie dit crédit die créance, wie dit dette die qui sied, wie dit merde, wie dit amour wie les gosses, wie toujours et dit divorce, qui dit proche de dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise de dit monde, qui dit famille dit tir monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sous de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse.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 Alors we Alors on part tu tu travailles si tu de Kietie broche, de dit deuil car, les problèmes ne viennent pas seuls Kitty crisis, de te vergeten alle problemen. Alleen we sorten om te vergeten alle problemen. Alleen we sorten om te vergeten Alors on you dan, I dan, you dan. Alors, dan. Alors, dan. Don't dance. dance. dance. One moment, please. so much. used to see www.zfmzandvoort.nl 9. Nee,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 now. 2 Tot zover het ritme van CFR via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9